De politie in Londen heeft vijf mensen aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een aanslag tijdens het bezoek van de paus. Ze werden vanochtend op verschillende adressen in de hoofdstad aangehouden op basis van aanwijzingen die vannacht binnenkwamen. De mannen zijn tussen de 26 en 50 jaar en hebben niet de Britse nationaliteit. Ze worden ondervraagd op een politiebureau in het centrum van Londen. Bij huiszoekingen zou niets verdacht zijn gevonden. De pauze is ingelicht over de arrestaties. Zijn programma voor vandaag wordt niet gewijzigd. Vanmiddag houdt hij een toespraak in Westminster Hall tot de leden van het Lager en Hoger Huis. De vrouw die drie jaar geleden in de Bijenkorf haar kindje van vier hoog naar beneden gooide, krijgt geen straf en ook geen tbs. Het gerechtshof vindt dat de moeder niet hoeft te worden behandeld omdat ze destijds leed aan een eenmalige paranoïde psychose. Het dochtertje van anderhalf overleefde de val niet. De vrouw probeerde zelfmoord te plegen door achter haar kind aan te springen, maar zij overleefde de val. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden in plaats van een straf voor de vrouw tbs met dwangbehandeling. Minister De Jager verwacht geen zogeheten double dip in de Nederlandse economie. Sommige deskundigen zijn bang voor een nieuwe recessie, maar De Jager zegt dat daarvoor geen aanwijzingen zijn. Volgens hem is er ook geen sprake van een echte opleving die structureel doorzet. Dit jaar doet de economie het beter dan verwacht en dat heeft vooral te maken met het aantrekken van de Duitse economie, zegt De Jager. Volgend jaar vlakt die groei naar verwachting af. Het Centraal Planbureau verwacht volgend jaar een lager begrotingstekort dan werd aangenomen. De jager is daar blij mee. Het weer nog wisselend bewolkt met kans op buien. Vanavond vooral langs de kust. Het is een graad of 15. Morgen opnieuw buien en het blijft fris.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 4 minuten over de klok van 3 uur. Vrijdagmiddag betekent dat het tijd is voor de hitlijst van Europa. 20e jaging alweer Euro Breakdown. Aflevering 37. Vandaag 17 september alweer van 2010. De lijst bestaat uit 40 platen. Daarvan deze week 15 stijgen. 2 maar blijven zitten. 19 een plekje moeten inleveren. En er dan vier platen overblijven. En die vier die komen helemaal nieuw binnen. Betekent dat ook vier platen ruimte hebben moeten maken. Na 13 weken B.O.B. met zijn Airplanes. Ricky Glacia zei Pitbull, I like it na 14 weken. Shakira met Waka Waka 18 weken lang in de lijst gestaan. En vorige week nog wat langs genoteerd, nu uit de lijst verdwenen, Rocks My Baby Left Me. Snel stijgen is in handen van Ricky L. en Mike, Born Again. Vorige week kwamen zij nieuw binnen in de lijst op 36. Deze week stijgen ze in één keer 11 plaatsen. Europa is wel klaar met Ina en haar amazing. Zij is de snelste daler, 14 plaatsen in totaal. Langs genoteerd deze week dan Kay Perry. Met haar California Girls alweer 18 weken lang terug te vinden in de lijst. We beginnen deze week op nummer 38. Good Times is een plaat die in de UK het erg goed doet voor A Roll Deep. In de rest van Europa is de plaat nog niet echt terug te vinden. Dat bracht Roll Deep aan het idee om te komen met de volgende single. En Green Light moet het gaan, doen, gaan maken in Europa voor A Roll Deep. Op nummer 38. Komen zij binnen. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. Put your hands up. Take it to the floor. You already gave me the real life, baby.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 Van deze week is een ander van de World Deep en hij Green Greenlight. In de hitlijsten van de United Kingdom is de plaat al verzekerd van een top 3 positie. En op dit moment voert hij zelfs in de United Kingdom de iTunes downloadlijst aan. En dat is in Engeland altijd een duidelijke indicatie geven van wat de komende weken gaat gebeuren. Dit zal dus erg groot gaan worden in Engeland. De vraag is of heel Europa met deze plaat meegaat. Ze komen dan wel binnen in de breakdown. Nog niet al te hoog. Dus op nummer 38. Maar het begin is er in ieder geval voor roll. Deep. Joe Meyer, Half of My Heart en de baseballs met hot en cold zijn de nu nummer 39 en nummer 40 van deze week. En daar gaan weer even terug naar de zomer. En dat doen we met Kneen. En dan hebben we natuurlijk over de waving flag. 17 weken geleden kwamen zij binnen op nummer 36. En deze week zakken ze van 30 naar 36. Heel blij zijn op dit moment met Coca-Cola. met dank aan hun natuurlijk dat dit een grote hit werd in geheel Europa. De Waving Flag. Wel op de weg terug. Van 30 dus zakken naar 36. Wij gaan naar de twee die nu binnenkomen alweer van deze week. Het is nog geen jaar geleden dat Rihanna alweer Rated R uitbracht. Maar binnenkort komt alweer haar vijfde studioalbum uit in vijf jaar tijd. Dat album dat gaat loud heten. De eerste single van dit album werd vorige week aangekondigd in de shownieuws hier tijdens de Your Breakdown. En nu is de single dus alweer terug te vinden in de hitlijst van Europa. En na het luisteren van One Girl in the World lijkt Rihanna op het nieuwe album terug te vallen op de dance -out die ze introduceerde met nummers als uh, Don't Stop the Music en Disturbia. De duistere fase van de Rated Air kan hierbij dus worden afgedaan als uh, niet meer dan een experimentje. Het lijkt op dat Rihanna binnenkort weer uh, bovenaan de hitlijsten zal gaan staan. Haar nieuwe single dus, The Only Girl in the World. Rihanna komt deze week binnen op 35.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 natuurlijk nog van hun grote hit, This Ain't A Love Song, de Scouting for Girls. En dit is hun nieuwe single, Famous. Die kwam deze week binnen in de lijst van Europa op nummer 32. Tijd dus voor de tweede single van de Scouting for Girls. Ook dit nummer is weer een pakkende zon met een hoge na na na wat het nummer wat mij betreft ook erg aardig maakt is de tekst. Iedereen wil eigenlijk tegenwoordig beroemd worden. Al dus de Scouting for Girls. Iets wat hun dus wel is gelukt maar menig ander helaas niet. Daarvoor hoorde je ook de nieuwe van Rihanna. The Only Girl in the World. Die kwam binnen op nummer 35. Er zitten twee platen tussen. Eén is er van Train op nummer 32. If It's Love. En de andere is van Kylie Minogue. All the Lovers. Zij straks deze week van 26 naar 34. Straks nog één binnenkomen. Die doen we op uh, nummer 30. Op nummer 31 vinden we nog een plaats van uh, Aura. I Will Love Your Monday staat 17 weken lang in de lijst en zak deze week wel van 28 naar 31. 17e week dus een voor Oud Radione. I believe you man, hij zak drie plaatsen naar nummer 31. Geeft ons weer even de tijd om achterom te kijken. Dat doen we helemaal onderop met de baseballs. Hot and cold. 15 weken in de lijst zakken van 37 naar 40. Ook 15 weken in de lijst John Mayer, Half of My Heart. Hij zak van 34 naar 39. Roll deep met Greenlight. Zij komen nieuw binnen op nummer 38. 37 is er voor Adam Lambert, If I Hate You... Nee, met hun waving flag staan ze alweer 17 weken in de lijst, zakken wel van 30 naar 36. Rihanna, the only girl in the world, komt nieuw binnen op 35. Kylie Minogue, All the Lovers, zakt in haar 14e week van 26 naar 34. Van 25 naar 33 gaat Train, If It's Love, in hun 12e week. En Famous, the scouting for girls, zij komen nieuw binnen op 32. En oude Hour in I Will Love You Monday, zij zakt dus van 28 naar 31 in haar 17e week. De pop Kylie Minogue die kwam dus eerder dit jaar al uh, met de nieuwe single All The Lovers. En dat alles stond ook op het nieuwe album Aphrodite. Die werd een beetje wisselend uh, ontvangen hier in Nederland. Terwijl All The Lovers zelfs in Engeland tot uh, de derde plek kwam. En ook in de Eurobreak Breakdown de top 10 wel haalde. En Kylie wil de eerste plek toch ook wel erg graag halen en komt daardoor met een, uh, een nieuwe single uit. Get Out Of My Way is uh, redelijk vergelijkbaar met All The Lovers. Het nummer klinkt toch ietsjes aangenamer en dansbaarder. En daardoor zal de radio ze misschien ook iets eerder op gaan pakken hier in Nederland. De hoogte binnenkomen deze week en andere, dus van Kylie Minogue. Get out of my way.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 I run from prejudice I run from pessimist But I run too En te bellen, I run to you. Vorige week kwamen ze binnen op 32. Deze week vier plaatsen omhoog. Naar 28 gaan ZFM Westkust weerbericht. En vandaag lijkt het weerbeeld toch weer sterk op dat van gisteren. De zon die schijnt geregeld. Er vallen ook wel wat buien. En het alles gepaard met een noordwestelijke wind. Die aan zee zelfs vrij krachtig kan gewijen. Een temperatuur die zal blijven steken op een hele magere 15 graadjes. Vanavond en de komende nacht hebben we weer een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Er kan nog altijd wel een gaan voorkomen en het koelt af naar een graadje of 8 vanavond. Morgen verandert er opnieuw weer weinig aan dit beeld. De zon schijnt geregeld, er valt ook wel weer een buitje hier en daar. De noordwestelijke wind waait overwegend De temperatuur wordt opnieuw niet hoger dan 15 graden. Zaterdagavond, zondagnacht, hebben we weer de afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Nog altijd is er wel een buienkans en het koelt af naar een graadje of 9. De wind waait dan uit het westen tot zuidwesten, overwegend matig van kracht. Gaan we naar zondag, dan heeft de bewolking weer de overhand. Er valt de regen. De wind die waait uit het zuidwesten en de temperatuur stijgt naar maximaal 16 graadjes op dat moment. Maandag hebben we dan nog wel wat regen, regen en regen. En daarna zeggen ze vanaf dinsdag gaan we weer een stukje nazomer in. Een graadje of 22 wordt het weer. Maar ja, het is allemaal ver vooruit. We wachten gewoon af wat er gaat gebeuren. Eén ding wat we nu ook gaan doen is luisteren naar de plaats van Armin van Buren en Zofie, Alice Baxter. Die, die, oh. Iedere vrijdagmiddag tussen drie en vijf. De grootste hits van Europa. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Shorts van Dam. the two 2006 nog Chesto voor zich mocht uh, dulden als DJ van de wereld. Zelf deed hij het in 2007, 2008, 2009 en 2010 gewoon voor de eerste plek Armin van Buren. Je hoorde hem uh, samen met Sophie Ellis-Baxter, Not Giving Up and Love. Drie weken staan ze nu in de lijst van Europa, van 29 omhoog naar 27. En de beste plek deze week voor uh, Ricky L. en Mac. Born Again kwam vorige week binnen namelijk op 36 en gaat er 11 omhoog en komt dan terecht op 25. Babylonia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 John Legend samen met The Roots. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Zo heet de single inderdaad. Wake up everybody. Wake up everybody. John Legend hoorde je samen met The Roots dus hier op CFM tijdens Your Breakdown. De hitlijst van Europa. Iedere vrijdag hoor je hem hier tussen 3 en 5. De 40 beste platen van Europa. Mocht je op vrijdag geen tijd hebben, zaterdag doe ik het gewoon nog een keer. Dan tussen 7 en 9. Dan doen we namelijk gewoon even de Euro Breakdown in de herhaling. The Wake Up Everybody staat nu drie weken in de lijst gaat van 31 omhoog naar 24. En daarvoor de eigenlijk een beetje na zomerhit van Ricky L en MCK. Hey, Born Again vorige week binnen op 36, deze week naar 25. Daarvoor de plaats van al mijn en Sophie Alice Baxter, Not Giving Up On Love, die staat op 27. Ik denk dat op 26 er eentje tussen zat, dat was de dame die het snelst gezakt is deze week. Ina met Amazing staat namelijk 13 weken in de lijst en zak van 12 naar 26. Wij gaan naar de dame die 18 weken geleden binnenkwam in de lijst van Europa. Toen doen deze dat ergens in de nummer 30s. De vorige week stond ze nog wel op nummer 11. Deze week verdubbelt haar positie. K, Perry vinden we terug op plek 22. Greetings, loved ones. Let's take a Met haar California girls. I know a place where the grass is really green. I'm okay, I won't play, I love the Bay, just like I love L.A. Venice Beach and Palm Springs, summertime is every day. Homeboys banging out, all that ass hanging out. Bikinis, bikinis, martinis, no weenies, just the king and the queenie. Katie, my lady, and look at here, baby. I'm all up on you, cause you representing California.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 DJ. Graag gedaan, dus je niks aan hem. DJ Goddess, valling in love. Vijf weken lang staan ze nu in de lijst van Europa. Vorige week nog op 27, deze week gaan ze omhoog naar 21. Wat ons natuurlijk de tijd geeft om even voor het nieuws van 4 uur nog achterom te kijken op nummer 30 nieuw binnen. Get Out of My Way van Kylie Minhoek. 29 is er voor de Sissy Sister Sisters. Fire with Fire staat 12 weken in de lijst, zak van 24 naar die 29ste plek. De nieuwe zing van Lady Antebellum, I Run to You. Vorige week binnen op 32, deze week naar 28. Armin van Buren van 29 naar 27. Not Giving Up on Love. Ina met Amazing. Europa is klaar met die plaat van 12 sacs in één keer naar 26. Rikiel en MC Key Born Again van 36 omhoog naar 25. De snelste stijger van deze week. John Legend en The Roots, Wake Up Everybody. Nu drie weken in de lijst van 31 omhoog naar 24. Lady Antebellum, Neek You Now, 13 weken in de lijst. Vorige week nog op 10, deze week terug te vinden op 23. Ook bij deze plaat is Europa dus een beetje klaar. Kate Perry, de California Girls, 18 weken in de lijst. Verdubbelt haar positie. Vorige week namelijk op 11, deze week op 22. Asher, dus in zijn 5 week, DJ Got Us Falling In Love van 27 omhoog naar 21. Tot aan het nieuws van 4 uur krijgt van mij de eerste zittenblijver van vandaag op nummer 20. Blijf zitten: Maroon 5 met hun single Misery.